Laten wij deze doopplechtigheid dankend besluiten in de naam van onze God. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u... dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus... al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw heilige geest tot leden van uw enige geboren zoon... en tot uw kinderen hebt aangenomen... en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde zoon... dat u deze gedoopte kinderen door uw heilige geest altijd wilt regeren... opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebben bewezen, zullen beleiden... en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar... koning en hoge priester Jezus Christus... leven en moedig tegen de zonde... de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest... de enige en waarachtige God eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, zo zijn wij toegekomen aan de dienst van de offeranden. U mag uw gaven afzonderen en ze zullen worden ingezameld voor de diakonie. Dat is een doelcollecte voor de vakantie Bijbelweek... De tweede is voor de kerk, kerkelijk en pastoraal werk. En niet alles weggeven, want bij de uitgang is er nog een collecte voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De heren zegenen u en uw liefde gaven. Dan nog een tweetal mededelingen. De uitnodigingen voor de catechisatie zijn al of worden begin deze week bezorgd. Ouders en kinderen, wilt u jullie serieus aandacht geven aan het belang van de kattegezen. Volgende week staan er dozen in de kerk waarin de uitnodigingen kunnen worden gedeponeerd. Deze kunnen ook tot uiterlijk 5 september bezorgd worden bij Broeder Post, de kamp 11. En we hopen dat de Heer het kattegeze team onze kinderen en het onderwijs ook dit winterseizoen zal zegenen. Ook gedragen ouders en gemeenten door uw gebeden. En zo de Heerde wil en wij leven zullen vrijdag 7 september, dan gaan Edwin Slotweg en Janneke van Marle trouwen. En zij willen samen God zegen vragen over hun huwelijk in een dienst hier in deze kerk. En die dienst begint om twee uur. Wilt u ook dat aanstaande bruidspaar in uw persoonlijke voorbeden gedenken? En volgende week zullen we dat ook een plaats geven in onze voorbeden. Tot zover deze mededelingen. U mag uw gaven gaan geven. En terwijl we dat doen, gaan we ook zingen uit psalm 119. Psalm 119, de versen 1 en 5. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en ook het vijfde. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen om singelterijn bewaren. De versen 1 en 5 uit 119.